Is outside. En we gaan door met de evenementen van deze zondag 8 januari 2011. Evenement van Zandvoort en omgeving. En we beginnen met, uh, met de ijsbaan. Want vandaag is de laatste dag dat de ijsbaan hier is in Zandvoort. Oh. Dus wil je nog even gaan schaatsen op het Raadhuisplein. De ijsbaan is open tot 9 uur, Winterborrel bij Club Natiek. Natiek. Om de aanloop van de lente wat te verkorten, organiseert Club Natuik een aantal gezellige feestjes. Op zondag 15 januari is het tijd voor een winterborrel. U, vanaf 3 uur, u bent vanaf 3 uur welkom om, om te genieten van een lekker drankje en optreden van een 100% pretband. Uh, op de boulevard, waarnaart 23, 15 januari, om 3 uur... En uh, je kan ze bereiken op 023-571-5707. En komt allen samen om de kerstbomen die van tevoren zijn uh, te verzamelen, te verbranden. En dit gebeurt natuurlijk onder veilig toezicht van de brandweer. Dat vindt plaats hier in Zandweer op de rondom de strandpaviljoen De Haven. Kom ook even kijken. Half acht kan je de kerstboomverbranding bekijken. Café Oomsteen. Naast G op haar accordeon is ook altijd een bescheiden koor aanwezig. Zeemansliederen, smartlappen en nog veel meer staan er op, de, op het repertoire. Waarvoor iedereen uitgenodigd wordt voor, de, voor, de, voor de, die voor de zingen en gezelligheid houdt. Hoort zegt het voort. Café Omstee, Zeestraat 62. Wil je daar meer informatie? Ga naar www.omstee.nl Jazz in Zandvoort van Lydia van Dam Het negende seizoen van de serie Jazzconcerten onder de noemen Jazz in Zandvoort gaat weer beginnen. Doel van de concurrentenreeks is van meet af aangewezen dat er een concertmatige wijze genoten kan worden van kwalitatief hoogstaande jazzmuziek. De baas van deze negen concerten wordt gevonden door het trio Johan Clement. En uh, indien u beslist om met een passepartout partout aan te schaffen, heeft u slechts 90 euro toegang tot alle negen concerten. Bovendien ontvangt u, u dan een gratis drankje, een schitterende compilatie-DVD. En uh, deze zijn te zien uh, met de DVD die de uh, afgelopen tijd is opgenomen door Dennis Plantinga. Te zien zijn onder andere Geetje Kouwvold, Harry Allen, Dimitri Bajewski, G-titulaar. g titelaar! dat is bekend, hey, toch? g titelaar wie is dat ook weer? Oh nee, dat is Giet. Hey, g, die zit ook bij uh, Café Omsteen. Met de accordeon. Oh, dat was het, ja. Dat is Maar ik, ik giet, ik giet. Dus die ruimtevaart, onderzoeker en... Uh, nou ja, Bart Plateau, Sjoerd Dijkhuizen en nog vele andere. Het sfeervolle theater biedt plaats van 200 personen. Het vindt me in gebouwde De Krocht. Betaalt 18 euro, of, of 15 euro per persoon. Studenten, 8 euro. Meer informatie vind vinden op www.jazzinsandvoort.nl Dan hebben we nog um, het laatste evenement wat we vandaag gaan behandelen... En dat is deze, het voorleesuurtje. Elke woensdagmiddag wordt er in de, bibliotheek, in de bibliotheken Noord, Oost en Schalkwijk voorgelezen. Het gaat er over Haarlem Noord en Harlem Oost. Een groot team van enthousiaste voorleesvrijwilligers zorgt ervoor dat er elke woensdagmiddag weer feest is in de biep. De leeftijd 4 tot en met 8 jaar, kost zijn gratis. Wil je naar meer informatie? Ga naar www.bibliotheekharlem.nl. Zondag in Kenmerland met nieuwe muziek. Voetjes van de vloer, we gaan even dansen. Einde van de middag, we kakken even in. Maar we gaan even wat energie door jouw radio spuiten. Bingo players, bekend van Cry Just A Little, hebben een nieuwe single uitgebracht. En die heet Mode. DfM, je luistert naar Zondag in Kennenland en daarvoor de nieuw van de Bingo Players en die heet Moat even aandacht voor het volgende het volgende liedje het meisje is 15 jaar oud bekend van het liedje Skinny Love ik heb het over Birdie en dit is haar nieuwe single People Help the People Cardinalsport is hiding in het liedje. Birdie en people help the people. En we nemen met oog en oor de badplaats door. Het is elke, elke week een item in uh, Zandvoortse krant En we beginnen met een bericht over, zo heet het hier, pluimpje. Want de sloken jong geleerd, oud gedaan, godzeker voor vader met zoon, die op Nieuwwaarsdag gehoor gaven aan de oproep van de gemeente om je eigen vuurwerkafval op te ruimen. Dat verdiende een schouderklopje en een foto in de krant. Het is te open dat zij niet de enige waren die zo ijverig de stoep hebben schoongeveegd. En burgemeester Niek Meijer had met naamgenoot Marcel Meijer afgesproken om op een ludieke wijze mee te doen aan de nieuwjaarsduik. Als Marcel een badkoets zou kunnen verzorgen dan zou Niek alsnog de zee ingaan. Jammer genoeg was dat niet meer te regelen, maar Marcel had toch als grap alsnog een badkoets meegenomen. Alleen er was een schaalmodel. Dus kon de burgemeester weer met droge voeten het nieuwe jaar in, helaas. In zijn eerste jaar als burgemeester van Zandvoort is Meijer wel op 1 um, januari het Koude Zee werd ingegaan. Nou ja, half dan. Uiteraard is dat vastgesteld door de diverse lokale fotografen en de VVV. En heeft de foto gebruikt voor de koffer van de nieuwe VVV gids van 2012. En ook Zandvoort, OOK, organiseert op woensdag 11 januari van 10 tot 11 weer een speciaal yoga en meditatie speciaal voor ex kankerpatiënten Het zijn in totaal 12 lessen voor verbetering van kwaliteit van leven en verbetering in eet, leef en slaappatroon. Het zelfvertrouwen wordt hervonden en er is meer sprake van innerlijke balans en rust. Juist als je ziek bent geweest of bent, is het fijn om je positief met je lichaam bezig te zijn. Voor meer informatie over kosten en deelname kunt u bellen naar 574-0355, dus 574 -0355. En dan doen we nog eentje, de Nationale Park Zuid-Kenneland, uh, Zuid organiseert op zondag 8 januari is vandaag. Gaan we even naar de volgende. Alle bewoners van de blauwe flat in de Flemmingstraat hebben vlak voor de jaarwisseling oliebollen en appelflappen gekregen van de zeer actieve bewonerscommissie. Medewerking van de kei en van haar moeder heeft Esther de Koning, of Esther Koning, de voorzitter van de commissie, een groot aantal bollen en flappen gebakken. De, de gesten werd op zeer prijs gesteld door de flatbewoners. Om een mooi initiatief dat aangeeft dat hier sprake is van een goed verstandhouding onderling. Nou, dat is een leuk bericht om mee te eindigen. Hé, ja. hey, deze man van Velsen, hij komt in Haarlem wonen. Hij heeft een uh, luxueuze villa gekocht met een uh, rieten dak. En hij komt dus uh, binnenkort in Haarlem wonen. En hier is hij bekend van zijn bekendste single, Baby Get Higher. Try.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 Ik ken je nog niet, maar je lijkt op Barbie En het zou kunnen liggen aan die vijf Bacardi Maar ik denk dat het ligt aan je mooie face Aan die mooie en zo grote reet En ik hoop dat je past op een bagage dragen, Want ik heb een nieuwe fiets, ik ben een ragemaker En ik zet die train. skip de train dus spring maar op bij mij, de fietsen deur naar huis toe samen een Onderweg stelde niet wat je van mij wil horen Je zag aan de bar en je wilde scoren. Mijn ben gevallen voor je ogen en je sexy stijl Je lijkt een vrouwelijke sexy wel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 Tot de laatste toon. Ben Howard en keep your head up. Oké, okay, even het volgende. Aldo, sluit je ogen eens. Dan val ik in slaap. Nee, even achter, sluit je ogen. Jij ook thuis? Doe maar, doe maar even je ogen dicht. Ja, iedereen. Jij ook thuis, even je ogen dicht. We gaan even iets voorstellen. We gaan terug, of misschien wel vooruit, naar een warme periode. Een periode met zon. Iedereen is vrolijk en we hebben een heerlijk Cocktailtje in onze rechterhand. In onze linkerhand een bakje met heerlijke nootjes. En op de achtergrond hoor je dit liedje: Rose Royce en Best Love. Dan zijn we in de realiteit. We kijken weer naar buiten en het is koud. Het is, het is vies weer. Maar ja, we hebben toch eventjes, eventjes in de zomerperiode gezeten, toch? Het was eventjes was het nog, wel even, was het nog wel even lekker. Ja, beginnen de donker te worden al langzaam buiten. Het wordt nu wat nou, donker. Haast. We moeten gewoon snel naar de, naar de zomer toe. Hey, ik heb een, een bericht gevonden. Ik moest er wel om lachen. Want um, de sociale vaardigheden van honden... die lijken namelijk op die van jonge kinderen... Ja, het onderzoek uh, zegt misschien ook genoeg, het komt uit Hongarije. Maar ja, het is toch leuk om het misschien even te melden, want uh, dit verklaart uh, mogelijk waarom zoveel mensen hun hond als kind behandelen. De manier waarop hun huisdier reageert blijkt verrassend gelijk aan de manier waarop kinderen dat zouden doen. En um, honden en menten delen ook enkele uh, sociale vaardigheden. Waarbij um, ja, honden dus lijken op kinderen van 6 uh, maanden tot 2 jaar oud. Uh, het gaat volgens hem om verbale communicatie en oogcontact. Oké. Okay. En um, ja, slecht muzieknieuws. Heel slecht kan ik wel zeggen. Hier worden we, worden we niet heel erg blij van. Namelijk. Paris Hilton, je weet dat die blonde. Spook. Snol. Um, nou. Die komt net een eigen album. Muziekalbum dus. Vol met house nummers. Ze hadden wat langere muzikale ambities. voor mij heeft ze zelfs wel eens een, een, een. Hoe heet het, Uitgebracht, een album. Maar nu gaat, wordt het dus een house album. En ze werkt samen met een aantal grote DJs. En ze wil de komende zomer de hitlijsten kunnen bezorg, be, bestormen. De 30-jarige ster zegt dat ze altijd al een passie voor huismuziek heeft gehad. Ik heb me er alleen niet op kunnen focussen omdat ik zo lange tijd met mijn reality TV ben bezig geweest. Ja, ik vind het ook eens iets. Het programma het heeft. Wat is het dan? My best friend, best ja, dat friend is. Toch gaat, erg? gaat ze op tv? gaat ze vrienden zoeken. Hoe levenloos ben je dat? Ja, maar echt serieus. Hoe levenloos ben je dat je eraan mee gaat doen? Ja, ook. En dat je, nou ja, ze waren ook in de, in de uh, Midden Ocean. BFF heet het, hè? Ja. ja. BFF, en, Ze doen alles voor haar, hè? BFF, uh, Los Maar wat Ageless, heeft. En dit en dat. Wat dan. heeft zij bereikt? Ze heeft niet echt iets bereikt. Maar ja, ze heeft uh, meegedaan voor toch met. Uh, uh, wat is dat? Met shows. Ja, en. Uh, was het niet. Bij uh, Baywatch? Nee, dat is Pamela. Uh, Pam dus Pamela Enerson. Pamela Enerson. Daar gaan ze onder elkaar heen. Ja. Nou ja, uh, met een nieuw huis Ik zeg één ding, ik ga hem in ieder geval niet kopen en ik hoop dat geen enkel dat John gaan draaien. Maar ze heeft een schijn dat ze een relatie heeft met Afrojack, uh, hè? Ja, ze stond uh, bij het podium. Ah, en dan ga je dus weer geruchten dat Afrojack helemaal gek van haar werd. En dan heeft Ja, weer -jack, eraf, uh, ja. maar heeft het uiteindelijk bleek ze niet ja, waar het ja, allemaal niet waar in dit Uiteindelijk bleek het dus niet. waar, zijn. waar En uh, nou ja, binnenkort hopelijk meer informatie over pers Hilton en Afrojack. Zometeen muziek onderweg van Beyoncé. En hier is van Nederlandse, een Nederlandse band, Kensington. Specieel Beyoncé bevallen van een, uh, van een meisje. Het meisje heet Sean Corey Carter. Waarom Carter na JC heet, heet zo? Carter. Een zondagmiddag van Zandvoort, ZFM Zandvoort, zondag in Kremland, Dat is waarnaar hij luistert. Met nu Daniel van Mats Langer. Waiting to put my feet on the ground. I'm tired of going up and down. Times it feels safer waiting. It's beautiful at the top, but I never really get a chance to start. It feels like I am far. Leuk liedje van Mats Langer, zijn nieuwe single oh, Hij heeft één hit gehad, Jornade Loon En uh, dit wordt toch een klein hitje nog Riding Elevators hoorde je hier bij Zondag in Kennemerland En daarmee eindigen we Deze zondag in Kennemerland Voor deze zondag 8 januari 2011 12, 12. Ja, het is 12 trouwens <laughs> 2012, de eerste uitzending van 2012 ook voor uh, nu is We winnen moet je weer een ander jaar al zeggen? Een ander jaar toch? Het laatste jaar dat de wereld bestaat, jongen. Ja, ja. Nou, nou, In Heb je nog dingen die je gaat doen voordat de wereld vergaat? Nee, want die wereld vergaat niet. Maar ik denk het ook niet, toch? Uh, nou, bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we weer met een nieuwe uitzending van Zondag in Camerland. Aldo, jij dank je wel. Rudy ook bedankt. En uh, nou, een hele fijne werkweek. Het gaat weer een beetje beginnen, hè? Ja, het uh, leven gaat weer van start. Nou, ja. Vier vroeg op voor uh, werk, school. Ik ben morgen nog vrij. De groeten! Hoi, tot volgende week!